Met nu ZFM luncht. U luistert naar ZFM lunch. Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. Nou, de zon gaat weer schijnen. Dat scheelt alweer een heel stuk natuurlijk. Dat maakt het toch alweer wat vrolijker. Fijn. Het is wel opvallend, hè? Ja. We schuiven de knoppen open en de zon komt door. Ja, ja maar dat zit, dat zit ingebouwd in deze, in deze mixer. Dat is jij niet. Ja, dan moet je wat vaker schuiven. Ruud. Nee. Staat, nee, nee, nee, nee. We houden het een beetje exclusief. Ik, ik ben ook de enige die weet waar dat knopje zit. Dat weet, dat weet niemand. Het is een geheim knopje. Dat zit op die mengtafel. En als ik daar aankom, gaat het zon schijnen. Ah, maar, er zijn vast wel meer mensen die dat weten. Net, maar, Mocht u weten waar het knopje zit, bel ons dan. Nee, ik wil het ook niet graag weten. Nee, niemand weet het. En uh, Ik hou dat ook... Uh, de, de, Zelfs de technische hier weet het niet. Ja, ja, ja. Ruud Pelleboer in de bocht. Ja. Zo is <laughs> dat. Maar uh, dit is van Lunch op deze de donderdag, dames en heren. En we gaan weer uh, de hele dag lekker live radio doen, hè. Vooral die donderdag. Dus, uh, lekker druk bezet en zo. Met, uh, hierna natuurlijk mijn grote vriend Bart van der Meer met zijn Matchbox. En Hans Wassenaar met zijn uh, Muziek Boulevard Live. Medepresentator ook van... Ons programma Zandvoort draait door op vrijdagmiddag. En wat hebben wij een programma morgen hè, in uh, Zandvoort draait door. Niet te geloven ze. Wat we morgen toch allemaal weer voor u hebben dames en eh, heren. Ja, dat is echt, uh, oh, even, dat je wel even luisteren hoor. Het wordt een super uitzending morgen. En leuk. Leuk. Leuk en mooi. Le leuk en mooi. Ja. We hebben topmuziek muziek morgen. Ja, mag uh, je absoluut niet missen. Mag je niet missen. Tenminste niet als je van een hele goede jazz-trompetist houdt. Want we hebben morgen niemand minder dan Saskia Leroux in de uitzending, hè? Tussen 5 en 7 morgenmiddag. Ja. Kijk eens even. Dat wordt genieten. En verder als hoofdgast, de man waar we dus de hele uitzending mee praten... Nou, dat is er ook één, hoor. <lacht> ja. Maar dat houden we nog ja. even even geheim. Maar de verhalen dat die man, oh. man kan vertellen... Ja, echt leuk. Ja, Heel leuk. Maar we gaan, we gaan het nog niet verklappen, wie het is. Nee, hè? Nee, dat is onze mystery guest vanmorgen. En uh, uh, dan moet je gewoon luisteren om te weten wie er is. Maar het, ik beloof u, het wordt giga. Ja, hilarisch. Echt waar. Ja. En uh, nou, ik ben er natuurlijk ook. Hans is er morgen ook, heb je gezegd. Dolly is er. Ja, Hans ja. Nou, we zijn morgen weer met het sterrenteam. <laughs> Gaat weer helemaal lukken. Misschien komt Charles ook nog wel even kijken... want hij is weer terug van vakantie, heb ik gehoord. Ja, hij is weer geland, hè? Hij is weer geland. Dus hij is misschien, weer misschien, aangekomen. Misschien, misschien, misschien komt hij ook wel even kijken morgen. Dan kan hij, weten, kan hij zien hoe het moet. Ja. Grapje. Ja, en verder heb ik natuurlijk gewoon vandaag weer... topmuziek voor uw staan En weer zoveel mooie platen. Oh. Een heleboel oude, maar ook een heleboel nieuwe, ja. Oh ja, wat hebben we verder nog? Um, ja, natuurlijk straks. een kwart over één de vrijwilliger van de week. Eh, Vakaturen. Ja, ja, ja, ja. Vakaturen van de week. Ja. Kortom weer een hele leuke. Oh. Ah. En we hebben Dolly. Meen je dat nou? Ja, jij bent er toch? Wat moet je ermee, hè? Ja, ik, ja, ben, er, mee ik mee. ben er. Okay. <laughs> en natuurlijk straks eh, zo rond half één en half twee het regio nieuws. En zo, nou ja... Nou, zullen we dan maar beginnen? Laat we het maar doen. Wat heb je meegebracht? Elvis Presley. En ik snowfly. In de ghetto. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. En his mama cries.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 Simply turn our heads and look the other way. Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns.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 His mama Elvis de Pelvis, oftewel de King, oftewel Elvis Presley. Met in de ghetto een van zijn grootste later de, uh, na rock'n'roll hit zou ik maar zeggen, na zo'n roll tijd prachtige plaats in de ghetto uh, straks ook een leuke 3 -in 1 natuurlijk, om kwart over twaalf maar we doen eerst nog even Abba ik heb een hele leuke 3 -in 1 vandaag die heb ik gisteren weer even opgedaan in uh, in een cafeetje waar ik even was en uh, Frans, mijn grote vriend Frans had weer een hele leuke yeah. ja ik kwam weer met een fantastisch idee. Kom zo, hierna. Maar uit Amerika heet ze ook weer... Die heeft zich hier nog eens aan vergrepen. Aan, uh, in ieder geval het hoofdthema van de nummer. Gewoon gejat. Heeft ze dat voor een eigen liedje. Maar ja, dat kan natuurlijk allemaal. tegenwoordig uh, uh, hebben ze allemaal het principe van... beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Ja, laat ik eerlijk wezen. Um, wat wil ik nou vertellen eigenlijk? Je ging naar de drie in 1. Oh ja, dat was het. Ja, en je ik, had een hele goeie ja, ja. van Frans. Ja, ik, ik ben zo blij dat die Dolly er is. Ja, dus, die onthoudt tenminste nog uh, eens wat, dus, ja, ik heb, <laughs> ja, ik heb Alzheimer Light, dus... Uh, <laughs> <laughs> je moet altijd voor de volle versie gaan, Ruud. Light is niet goed. Nee, is niet goed, he. Nee. Nou, uh, ik was gisteren dus eventjes bij uh, dat leuke café daar in de Halterstraat... Hij zat Frans, die zit bijna altijd als ik er ben, zit hij er wel. De, ze noemen hem geloof ik Frans de Tukker of zo. Maar hij komt in ieder geval uit, uit Twente. En uh, Frans die heeft altijd aardige ideetjes wat, wat, wat, wat, wat muziek betreft. En uh, hij kwam gisteren weer met een idee. Hij zei: Weet je wat je moet doen? Hij zei: Je moet ze, muziek draaien uit de Engelse BBC-serie uit de jaren 50. En die heet Cold the Midwife. Nou, ik, ik had daar nog nooit van gehoord. Maar ja, ik was dan ook veel te jong natuurlijk. Ik mm. keek daar nooit naar. Maar dat schijnt een, een hele leuke Engelse televisieserie geweest te zijn. Call the Midwife heet dat. Dus roep de Vroedvrouw. En, en het, het leuke van die serie was vooral... dat er ontzettende gave muziek uit die periode in zat. Dus ik zoek, ik, denk, ik ga eens kijken of dat ook inderdaad zo is. Dus ik zet op mijn, waar ik altijd de muziek uithaal... Uh, Call the Midwife. En het verbaast me dat ik daar ineens een hele playlist te zien krijg... met tientallen nummers die allemaal in die serie gebruikt zijn. En dat, dat was zo'n leuk idee. Dus het zijn niet drie liedjes van één artiest. Dat had ook nog gekund zelfs. Maar... Ik heb ge gewoon gezegd, nou, het onderwerp is Cold Midwife. Dus dat is die, die, die, die beroemde televisieserie. uit de jaren 50, 60 zo'n beetje. En uh, daar doen we gewoon drie nummers uit. Ja, en gezien de, de periode waaruit het komt. zijn dat natuurlijk hele oude liedjes. En dat. oh, nog een stukje Abba. maar nou, dat mag ook. Uh, dat zijn dus hele oude liedjes. Daar komen ze. Cold Midwife. Luister en huilen. In, in, in, A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you, you, you gotta jump and jive then you wear the garlic, jump and jive then you will. the garlic, jump and jive then you will. the garlic, jump and then you wear the garlic, jump and jive then you will, the garlic, jump and then you will.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 Beep Maar muziek die toch zeker nog zijn minst... Uh, tequila! Ja, niet uh, muziek die toch zeker in een jaar of 60 oud is. Uh, maar de overeenkomst tussen deze drie nummers was dat het allemaal muziek was die onder andere voorkwam in de BBC televisie serie Call the Midwife. En uh, die werd uitgezonden in de jaren 50. Ik heb het zelfs nooit gezien, want we hadden wij nog niet eens televisie, dus kun je aan. Um, maar u hoorde Sam Lyman met uh, Why Do Fools In Love? U hoorde Louis Prima met Jumpkin en Jivin'. En u hoorde uh, de, de Champs met Tequila. Tequila, dat zie ik niet zo zitten, als morgens vroeg hoor. Ik denk dat je dan een beetje een houten kop krijgt. Goed, uh, we gaan zo op naar het uh, regionieus. Maar eerst even doden en vol.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 Lettende luisteraars hebben. Hè? Wat is er gebeurd dan? Ik krijg gelijk op mijn show de midden Valse informatie verschaft. Oh, oh, oh. En waar werd je gecorrigeerd? Op? Nou, dat Cold Midwife, waar we dus die 3-in-1 over hadden. Ja? Dat schijn, is dit jaar uitgezonden. Alleen Miserie, die serie speelt in de jaren 50. Ik, dan, ik, oh. ik vond het ook al zo vreemd dat ja. Frans dat wist, want die is jonger dan ik. Ja, dat well, zei je al. Ja, ja, dus, ja. maar goed, het zijn die serie. Voor Zandvoort en de regio. Ja, mag ik even mijn verhaal afmaken? Ja. Nou, nee, ik sta te trappelen. Ja. Nou, heel maar snel, die, maar je hebt nog één minuut. Die serie uh, Cold the 5 is er dit jaar uitgezonden. Uh, en uh, dus het is gewoon een nieuwe serie. Maar hij speelt in de jaren 50. En die muziek, dat klopt wel. Die zit er dus inderdaad gewoon in. Samba muziek uit de jaren 50. Dus uh, dank je, Cor, voor de mededeling. Dan weten we dat ook weer. Ik, ik kan je nagaan dat ik nooit televisie kijk, bijna. Ja, alleen tekenfilms. Ja. <laughs> boomerang. SpongeBob? Ja, nee, Boomerang vind ik leuk. Okay. Ja, veel Tom en Jerry en zo Ja, ja. ja dat vind ja. ik altijd wel leuk. Ja. Dus, maar uh, voor de rest zie ik eigenlijk zelden televisie. Dus. Maar ja, uh, zo zie je maar weer. Dan uh, word je gelijk gecorrigeerd. Nou, dankjewel Cor. Uh, helemaal goed. Oké. Okay. Uh, wat wou ik ook weer zeggen? Ik oh, ja. geloof dat we naar het regio nieuws gaan. Dat klopt. Wat ben je in de war vandaag? Kom door die vertraging van vanmorgen. Oké. Okay. <laughs> nou, ga je gaan. Ja. Dames en heren, hier volgt het regionale nieuws van 16 oktober 2014. Gisteravond is een jongetje gewond geraakt. door een aanrijding met een auto in Zandvoort. Rond kwart voor zeven liep het jongetje vanuit een steegje. de zuster Dina Brondenstraat in Zandvoort op. Op datzelfde moment reed er een auto door de straat. Door een geparkeerd busje kon de bestuurster van de auto het jongetje niet zien... met een aanrijding tot gevolg. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het jongetje eerst de hulp verleend... en waarna hij voor verdere zorg is overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart... naar de exacte toedracht van het ongeval. En hierdoor was de zuster Dina Bronderstraat enige tijd afgesloten voor het verkeer. De scouting Stella Maris organiseert 1 november een spooktocht. Deze speciale editie van de spooktocht zal in het teken staan van Serious Request. Een verstrooide uitvinder uit het jaar 1500 komt hen opzoeken. En rond die tijd heeft hij de fotocamera ontworpen... maar heeft toen nog niet kunnen voorzien wat hem te wachten stond. Er is iets verschrikkelijks misgegaan. Alle mensen die gefotografeerd werden door een camera die hij had ontworpen... raakten langzaam hun ziel kwijt en zwerven nu door de duinen. Om dit recht te zetten is de uitvinder naar onze tijd gekomen. En wil je graag weten hoe dit verhaal verder gaat... kom dan 1 november vanaf 8 uur naar scouting Stella Maris... sint Willy Broders in Zandvoort. Kosten zijn 2 euro per kind en 2,50 per ouder... En de toegang is vanaf 12 jaar. Tenminste, de adviesleeftijd. De scoutinggroep samelt ook lege flessen in voor het goede doel. En naast de lege flessenactie hebben ze ook een kinderdisco... en een dispookwandeling dus op de agenda staan. En met deze acties hopen zij met z'n allen... een geweldig bedrag bij elkaar te krijgen voor Serious Request 2014. Woensdagnacht, omstreeks 5 uur... Zagen een surveillerende agenten een auto slingerend rijden over de Fonteinlaan. Na een blaastest bleek de 26-jarige Amsterdamse bestuurder te veel gedronken te hebben. In de politieauto verzette de verdachte zich... ...en trapte en beledigde hij de politieagenten. Aan het politiebureau blies de verdachte uiteindelijk 585 UGL. De verdachte kan diverse processen verbaal tegemoet zien... Geweld tegen politiemensen en hulpverleners is onacceptabel. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook... tegen politiemedewerkers en hulpverleners, wordt niet getolereerd. Via de link kunt u daar op www.politie.nl nog veel meer over lezen. Treinreizigers tussen Amsterdam en Haarlem... konden gisteren reizen met de allereerste elektrische trein... De 90, 90 jaar oude blokkendoos. Gisteren was het precies 125 jaar geleden dat Amsterdam Centraal werd geopend. En om dat te vieren maakten de Nederlandse spoorwegen ritjes met de eerste trein die vernoemd is naar zijn hoekige vorm. Toen Amsterdam Centraal op 15 oktober 1889 openging, bestond het Nederlandse spoor precies 50 jaar. Amsterdam beschikte in die vroege jaren over twee gescheiden spoorwegverbindingen... met elk een eigen station. De bouw van een centraal station voor Amsterdam startte in 1882. Architect Pierre Kuipers kreeg de opdracht om het te ontwerpen... en op de openingsdag vertrok de eerste trein om kwart over acht... onder grote belangstelling. Die reed naar Rotterdam en kwam daar om half tien aan keurig volgens het boekje... Inmiddels stappen er op het Centraal Station van Amsterdam op een doordeweekse dag zo'n 168.000 mensen in en uit een trein. Het concert dat de Ierse band The Furies op 10 november in theater De Krocht zou verzorgen is afgelast. Bandlid George Fury is in het ziekenhuis opgenomen en zal een bypassoperatie moeten ondergaan. De tijd tot 10 november is te kort voor hem om volledig te herstellen... waardoor er besloten is om de Nederlandse tour af te gelasten. Wel is er direct een nieuwe datum vastgelegd. Op 2 november 2015 komt de Ierse topbed weer naar Zandvoort. Indien u al kaartjes had gekocht, kunt u die bewaren voor dat concert in 2015... maar u kunt ook uw geld terugkrijgen. Wendt u zich dan tot de beheerder van Theater De Krocht, Theo Smit en hij zal u uw geld teruggeven. De inschrijving voor alle onderdelen van de Runners World Sandford Run is geopend. De achtste editie vindt plaats op zondag 29 maart 2015. U kunt kiezen uit vele uitdagende onderdelen die u kunt vinden op de website. De dag begint om kwart voor elf met de kids Run. Van 0,9 en 2,5 kilometer. En om 11 uur het scholenkampioenschap met 4,2 kilometer. Om 4 uur is het einde van het programma. De start en de finish van alle onderdelen is op Circuitpark Zandvoort. Oh, te vinden. De start kunt u vinden op Circuitpark Zandvoort. Dus en inschrijven kunt u ook via de website www.sandvoortsequirun.nl en tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: de bewolking heeft vanochtend de overhand en er valt nog wat regen. De regen trekt naar het noorden weg en vanmiddag is het overwegend droog met geregeld zon. De wind waait uit het zuidwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en in de loop van de nacht valt er buien geregen. De zuidwestenwind waait meest matig en de temperatuur daalt naar een graad op 13. En morgen? Morgen schijnt geregeld de zon, maar er kunnen ook buien vallen met daarbij kans op onweer. De Zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar 18 graden. Dan gaan we weer terug naar Ruud. Dat was het weer. Zandvoort draait door. Elke vrijdagmiddag tussen 5 en 7 uur. Live op CFM Zandvoort. Met morgen 7, 16 oktober. Nee, 17 oktober. Hier liggen. Morgen 17 oktober, Johnny van Elk, de ex-toneelmeester van Toon Hermans als hoofdgast. En live muziek van Saskia Laro. Saskia Leroux op trompet. Met pianobegeleiding en zo zal het morgen ook klinken hier in de studio. Want ze komt met haar pianist en uh, dat wordt dus gewoon uh, lekker live muziek morgen. En uh, bij uh, Sier uh, Zandvoort uh, draait door. Morgen om middag om vijf uur. Hier is Guus Mewes. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast.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 Wil ik het weten? Dat is share. Bang bang. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win me fight, bang, bang. He shut me down. You shot me down.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 Share. Met een buitengewoon gewelddadig nummer. Ja. Er was net weer een leuke spreuk op, uh, op Facebook. Ja, soms uh, lees je van die. Vroeger ging ik naar de supermarkt met 20 cent voor een brood. en dan kwam ik terug met een hele kar vol eten. Tegenwoordig kan dat niet meer met al die camera's. Dit <laughs> is de free! Alright now! She's still Tell you now. <laughs> I took a home opgericht, The Free. Fantastische band. zanger Paul Rogers, Andy Fraser, Simon Kirk en Paul Kossoff als gitarist en zo. En dit was hun allergrootste hit. Komt van het album Fire Water. Through the of the water.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 Allerlei hitparades en zo. Zoals onder andere onze eigen Euro breakdown. Ja, vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Tegenwoordig weer helemaal vol op present met uh, Maurice Mulder. Ja, moet je naar luisteren, jongens. Vooral uh, je jong bent en zo en uh, op de hoogte wil zijn van alle hits uit Europa, nou, dan Moet je daar natuurlijk wel luisteren. Zo is de vrijdagmiddag ook alweer lekker druk bezet. Van 3 tot 5 de Euro breakdown en van 5 tot 7 Zandvoort draait door. En morgen hebben we wat, hè? Zandvoort draait door. Oeh, jongens, het wordt zo'n leuke uitzending. We hebben de Johnny van Elk als hoofdgast. En wie dat is, dat gaan we morgen allemaal wel vertellen. En uh, verder heb ik, uh, heb, hebben we, niet ik, maar we. Hebben we de toptrompetiste Saskia Larot in de uitzending. En die gaat live voor ons spelen morgen. Jawel. Geweldig. Ja, dat wordt wat hoor, morgen. Oh, ik heb er nou al zin in. Wil je dat geloven? Ja, ik geloof ja, ik. Uh, dat is een ander muziekje. Het is uh, een iets wat alternatieve versie van Vivaldi's Winter. Stopvloer voor gitaristen dit, hoor. Als je gitaar willen spelen, moet je dit naspelen. Ja, uh. Dark Moore is dit. We heen de band. We, het, uh... We gaan naar het nieuws en het weer van uh, 1 uur. Het uh, NOS nieuws. Het is tot zo. So. We hebben weer een leuke conference vandaag. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Een met het NOS Journaal. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter, omdat Den Haag nog steeds niet genoeg doet om het gebruik van proefdieren te verminderen. Ook doet Nederland te weinig om het leven van de dieren te verbeteren. Sinds twee jaar gelden in Europa nieuwe regels voor de huisvesting en de verzorging van proefdieren. Nederland heeft die nieuwe norm nog steeds niet omgezet in wetten. De Europese Commissie wil nu dat afdwingen en vraagt het Europees Hof van Justitie om Nederland een dwangsom op te leggen van ruim 50.000 euro per dag. Nederland heeft een schadevergoeding betaald aan acht vrouwen weduwe uit Sulawesi in Indonesië. Hun mannen werden tijdens politionele acties in de jaren 40 standrechtelijk geëxecuteerd. Vorig jaar werd al vastgesteld dat de vrouwen recht hebben op het geld. Ze hebben nu 20.000 euro per persoon gekregen. Er loopt nog een rechtszaak over de vraag of de vrouwen ook een vergoeding krijgen voor de proceskosten. Buitenlandse Zaken heeft nog 21 claims in behandeling. Het stadsbestuur van Hongkong wil in gesprek met de demonstranten die al drie weken actie voeren tegen de toenemende macht van Peking. Bij de protesten kwamen politie en betogers vannacht opnieuw met elkaar in botsing. De hoogste bestuurder zegt nu dat er na bemiddeling bereidheid is om rechtstreeks met de activisten te praten. Europese beurzen staan opnieuw op forse verliezen. In Amsterdam staat de AEX meer dan 3% in het rood. Na zeven dagen van dalingen opende de AEX nog hoger. Aan het einde van de ochtend gingen de koersen toch onderuit. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijke nieuwe recessie in de eurozone. En ze maken zich ook zorgen over tegenvallende economische groei in de Verenigde Staten. Het weer, vanmiddag af en toe zon, er is ook een enkele bui, het is zo'n 16 graden. Vannacht regent het, morgen is het dan wisselvallig, maar in het weekend is er meer zon en dan is het 20 graden of warmer. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.